Daarna nam Prins Charles het woord. Namens zijn moeder bedankte hij alle artiesten en technici. Het evenement werd besloten met een groot vuurwerk boven Buckingham Palace. Henk Krol wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen... de lijsttrekker voor de partij 50+. Plus. Hij was de enige die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is vooral bekend als hoofdredacteur van de Gaykrant... en ook zit hij in het provincieparlement van Noord-Brabant. Het weer, vannacht vrijwel overal droog, kans op mist en 4 tot 8 graden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 Tweede uur van Casaluna. Uh, Met eerste uur uh, was mijn gast Ellen Dekwits. Dichter. Maar uh, iemand die ook heel erg uh, groot geworden is, eigenlijk op het podium. En toen dacht ik: ja. Het zou nou mooi zijn als u ook iets liet horen, iets ervoor zou dragen. Dus het mag van papier horen, maar het mag van uzelf zijn, het mag uit een boek zijn. Maar ik wil eigenlijk dolgraag het hele uur mooie poëzie horen. U kunt bellen met 0800 1121. Dus draag het voor in dit tweede uur van de Casalona. En ik heb meteen al een, een slemmer, Marijn Baas. Goedenacht. Horen. Ja, maar horen. ben jij dat? Ja, hoor. Goed zo. Kom uh, door. Kom. Ja, je bent een slammer begreep ik? Een poetry slammer? Ja, ja, onder andere. Ja. Nou, laat horen. Ik heb een gedicht vorige week geschreven. Dus je bent ongeveer de eerste die het hoort. Dat heet <laughs> Kafka ontmoet Machiavelli in China. En velen met mij, hoop ik. <laughs> ja? Oké. Okay. Een wijs man die zonder naam zal blijven vertelt mij dat het onderwerp van mensen. ...is als het tikken van een gekookt ei. Wanneer men te zacht tikt, zal de schaal niet breken. Wanneer men te hard tikt, wordt het ei ontelbaar. Ook moet het ei begoten worden met koud water. Wanneer het ei nog heet is, zal dit effect sorteren. Kracht en zachtheid, hitte en kou... ...dienen gelijkmatig en gelijktijdig toegepast te worden. Alles is gemaakt met reden... Elke handeling is een hefboom die vraagt met het juiste gewicht belast te worden. Wel beschouwd is het moeilijker macht te verliezen dan haar te winnen voor een mens van het juiste gewicht. Oké, okay. nee, ja, nee, Ellen Dekwits deed een een klein vuistje, dus dan wist ik wanneer het afgelopen was, maar ik kan jou ja. niet zien. Dus dat, daarom uh, wacht ik even tot je, mm -hmm. tot je ophoudt. Je zei, dit heb ik net geschreven, dus dit heb je ja. nog niet eerder op het, uh, op het podium gebracht? Nee, nee, ik heb hier nog nooit mee opgetreden. Nee. En de, hoe vaak treed je op? Ken, ken je Ellen Dekwits? We kennen elkaar vrij goed. Oké. Okay. Oh dezelfde stad. Oh, leuk, Utrecht is uh, dus ook echt een dichte zijn. stad, is dat hè? ontzettende dichterstad, ah, ja. met ook heel erg veel leuke uh, jonge dichters. Daar hoop ik, uh, mag ik heel even reclame maken? Ja, nou, tuurlijk. Voor, de, voor Utrecht als dichterstad, ja, natuurlijk mag dat. Ja, wij gaan de 30 dertigste van deze maand, gaan we in een uh, hele leuke galerie vlakbij de Dom, gaan we met heel veel uh, jonge Utrechtse dichters, waaronder hoop ik ook Ellen, die heeft nog niet toegezegd, maar wel met Ingmar Heijs onder andere, gaan we een avond uh, jonge Utrechtse dichters doen. Hé, hey, en hoe zou dat komen, dat uh, bij uitstek Utrecht zo'n uh, dichterstad... Uh... Is. Nou, we liggen centraal, dat helpt. Dat zal Ellen als oud-Gronings ook beamen. Dat het, ze luistert mee, want ze zit nu in de taxi terug naar Utrecht. Ah, ja. Okay. Ja. Nou ja, uh, dat helpt dus. Je kan vanuit hier overal heen. En uh, er is een hele rijke uh, faculteit. Rijk in de zin van veel interessante denkers en dus ook veel studenten. Ja. En uh, men blijft wel eens hangen. We schijnen ook gemiddelde de stad van Nederland te zijn uh, om ongeveer dezelfde reden. En is Ingmar Heitze dan zo'n beetje de, de vader of... Ja. Nou, hij is begin 40. Ja. Uh, nou ja, hij was stadsdichter een aantal jaar. Ja, weet van ik. Het door hem opgerichte gilde dat nu het staddichterschap deelt, waar Ellen ook lid van is. Uh, dus ja, hij is heel belangrijk, hij is een speelfiguur. Hm. En hij hangt ook, uh, is ook geschilderd op allerlei muren in de stad. Hey, en uh, heb jij ook bundels? Of zeg je nou op dit moment speelt ik het Ik heb het manuscript af. Ja. Uitgevers mogen bellen. Ik kom binnenkort in uh, tijdschrift uit Daar ben ik heel trots op. Dat is wel ja. Nou ja, prestigieus. Zeker. En uh, ik sta ook in, in absinthe van de Amsterdamse Letterfaculteit. Dat weer geleid wordt door een vriend van Ellen. Want we zijn heel nepotistisch met z'n allen. Ja. Maar nog niet in, ik heb nog geen eigen bundel gepubliceerd. Nee. Maar dat zou je willen? Ja, heel graag. Oh, wie weet. Ja, maar ja, ja. Het, je weet het ook. Aan zo'n bundel is geen droopro te verdienen. Nee, nee, maar het gaat ook niet om geld natuurlijk. Nee. Ik verdien aan, uh, aan workshops geven en dan optredens. Hm. En ja, publicaties. Ja, dat is om gezien te worden en gelezen te worden. Om te nou ja, en dat ook meer mensen het tot zich kunnen nemen dan die alleen maar toevallig dan op zo'n podium uh, bijeenkomst uh, aanwezig zijn. Zeker. Uh, ja. De bibliotheken wil ik in. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel uh, Marijn. Leuk dat je de, de kop eraf sloeg van dit uh, tweede uur. We gaan verder met uh, Anne-Marie. Ja, dag avond. Um, ik vond het een heel leuk onderwerp. En ik, uh, ik dacht, ik bel meteen. Want yeah. ik heb al een tijdje een gedicht van mijn moeder in mijn tas zitten. Mijn moeder is, uh, als ze nog geleefd zou hebben, zou ze nu 100 zijn bijna. En uh, op de rand van het feminisme is ze uh, ja, daar toch uh, uh, door veranderd. Zij is niet feministisch opgevoed. En uh, nou ja, in de 70, 80e jaren ging bij haar een lichtje branden, hoe het ook kan. Uh -huh. En daar schreef ze gedichten over. En dat heeft ze jou nagelaten of heb ja. je dat toevallig gevonden na haar dood? Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, uh, dat heeft ze uh, uh, uh, uh, uh, uitgedeeld, of mij gegeven. En ik heb dat uh, bewaard altijd omdat ik zo'n mooi gedicht vond. Nou, wat een, een mooi moment om je moeder postuum te eren. Juist. Laat horen. Daar gaat hij Lieve kind, bewaar de vrede, werd mij vroeger steeds gezegd. Maar van al dat ja en amen blijft een vrouwenrug niet recht. Die begint dan door te buigen door dat schijnbaar ideaal. Vrouwen zijn geneigd te schikken, denken gauw, stel dat ik faal. Het verstand komt met de jaren, nu gerijpt en dus bejaard... zie ik naast mij jonge vrouwen recht van rug en lief van aard. Nou. Uitroepteken. Ja, mooi. Ja, toch? En hoe ja. oud was je moeder toen ze dit schreef? Uh, ik denk dat ze toen zeventig was. Toch al? Oh. Ja ja. Ja, ja, ja. Wat je zei, ze is eigenlijk toch nog op late leeftijd aangeraakt door dat feminisme. Ja, maar goed, dat zei dan door, Ze is pas ja. later uh, echt gedichten gaan schrijven ook over... Uh, uh, maatschappelijke. Nou ja, dit is natuurlijk ook een maatschappelijk ja. ding, maar over de Hoetjes en de Toetsies, waar ze. de Hoethoes en de Toetsies, waar ze zo uh, van boven was. en die jongen in uh, Leeuwarden die op straat uh, doodgeslagen is. En dat, dat soort maatschappelijke dingen, dat uh, roerde er behoorlijk. Ja, was en dat, zij een amateurdichter? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ze begon met uh, Sinterklaasgedichten, dat deed ze echt subliem. Uh -huh. Maar ze is later dus ook gewoon. Uh, ja, toen ze alleen kwam zitten, ja, toch de gedachten in poëzie omgezet. Ja. En heeft zij iets van dit dichtersbloed op jou overgedragen? Ik ik hou wel van schrijven. En ik, nee, ik ik heb niet haar niveau, mag ik zeggen. Nee. Nee, nee ik, ik doe wel uh, uh, met Sinterklaas gedichtjes, maar dat is hmm. dan meer op de ja. abollige toon, laat ik zeggen. Maar schrijven, dat, dat doe ik nog wel. Nou, heel leuk dat je je moeder nog even uh, hebt ja. willen eren op deze ja. manier. Ja. Ja, dankjewel, Anne-Marie. Leuk onderwerp. Ja, leuk onderwerp, hè? Ja, ik vind het ook, ik ik vind het ook heerlijk. Uh, ja, blijf nog luisteren, want we, tot uh, twee uur hopen we nog heel veel poëzie te laten horen. Ik ga verder met Ferdinand. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wat heerlijk. Hè? Dit is geweldig, dit onderwerp. Ja. Ik wil... Dat merk ik altijd. Ik heb wel eens vaker een kazalonen-uitzending gedaan... die met poëzie te maken had. En, en dat merkte ik ook zo, dat ontzettend veel mensen belden... en geweldig. mensen waren enthousiast. En dan denk ik, wat leeft die poëzie ik toch? Ik wou net een bed gaan en ik hoorde dat ik dat. Alle lichten eraan. Maar wat, dat, uit de kast. Ja, maar weet je wat ik dat zo gek vind? Dat, dat, dat dan bijvoorbeeld bundels ja, in oplages verschijnen van nou ja, 750. Dan, dan is het al veel oh, bewijs. Die, die, die worden toch niet echt gewoon. Ik heb, een, een, ik heb hier een, een, een prachtig gebonden bundel. Gebonden, heel mooi. Mm het -hmm. heet Dus in de Wind. En toen schreef ik de onder naam Wolf. En ik heb het zelf uitgebracht. Ja. En toen met Nello Mirando, die zijn geuner, uh, ja. violist, ja. heb ik uh, in, in kroegen, onder een ruis, zal de kroeg, namen maar niet noemen, hebben we dat voorgedragen. Nou, laten eens horen. Maar, maar, maar dat is zo... Als hij alleen al aanzet met zijn viool, dan is het gedicht eigenlijk al geslaagd. Dus nu doe ik het zonder... Zonder viool. Dus viool, die ja. denken wij er zelf bij. Maar het is al tien jaar geleden, deze bundel. Maakt niet uit. En, uh, ja... Ik heb er maar eentje uitgekozen. Ja. Goed. En uh, zal ik het dan maar doen? Ja, hoor, doe maar. Oké. Okay. Het heet Vroele Zomernacht. Ik moet er nog even iets bij zeggen. Het gedicht gaat over de pure liefde. maar van iemand die alles al meegemaakt heeft. van een vrouw. Een vrouw bijvoorbeeld zoals jij. Als je 86 jaar zou zijn. en je zou terugdenken over je leven. Mm -hmm. dan zou je waarschijnlijk dit gedicht inlijsten. Ik ga het nu voorlezen. Oké. Okay. Ze is zo oud, al 86 jaar. Haar botten zijn van breekbaar hout. Haar lief gezicht, omlijst met haar, zo grijs en zacht als een rivier die niet meer naar de zee kan gaan. Haar ogen zijn er vol van vuur. Haar geest is scherp als een mes. Nog één keer wil ze in dit leven haar lichaam aan een minnaar geven. Dan op een soele zomernacht verschijnt ze op een feest. Zo mooi, zo jong. De geur van liefde om haar heen. En dansend gaat ze door de nacht. Van man tot man, zo zacht, zo zacht. Dan in het hoge gras, onder de oude linden, voelt ze het lichaam van een man. Een dier met prooi. Ze laat zich graag verslinden. Hij kust haar hete lippen, proeft. Haar koele haar. Hij kijkt haar aan. Ze heeft de tranen in haar ogen staan. Dan denkt hij terug. Een stoort, verstoorde, zwoede zomernacht. Zij is tot stof vergaan. Ben je er nog? Ja. <laughs> ja. Ik even... ja nou ja... Wacht even, ik moet dat natuurlijk even horen van... ja, het is nu afgelopen, dat duurt altijd ja, nee, even een nee, paar nee, seconden. Nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, ik kan niet. Uh, je zit hier niet tegenover mij, dat ik dat gewoon vanzelf wel kan zien. nou, hey, nou ik vond het een, uh, een prachtig gedicht. Alleen jammer dat we geen zwoele zomernacht hebben nu, hè? Nee, maar er is niet een tijd voor een kleintje. Nou, ik heb nog ontzettend veel andere bellers. Oké, oh, okay. nee, ik wil maar... Oh, de, die en die dat man... vind ik wel heel fijn om toch zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Natuurlijk, en een ja. andere keer weer. Oké, okay, dankjewel. Dag Ferdinand. Heel graag gedaan, dag. Ja, daag. Ik ga toch nog even naar meneer Hoevers. Dag meneer Hoevers. Hallo meneer Hoevers, ah, dag. Um, De poëzie, ja, het, het, het speelt het is ook een grote rol in uw leven, begrijp ik. Ja, ja. En, uh, nou, ik heb uh, ook verschillende gedichten geschreven... over verschillende onderwerpen. Ja. Uh, wat ik me herinner, het is een satirisch gedicht... Ja. Uh, over uh, een zeer strenge directeur... Uh, waar, uh, op kantoor waar ik vroeger heb gewerkt... Ja. Uh, nou, hij, hij keek je aan met een paar vlammende ogen. Je, ja, nou, je werd als jongste bediende bang van hem. Mm -hmm. en, en, en ook een, nou, een gedicht over de directeur van de, van de, van de, van de muurschool waar ik vroeger heb gezeten. Een beetje rare kerel met een sadier, sadistische inslag. Hij sprak over zeer strenge straffen. En daar moest je als leerling dankbaar voor zijn, want het was een goed opvoedingsmiddel. Mm -hmm. waar ik ook, wat ik ook heb gedaan, dat is een, een, een gedicht schrijven in uh, de poëziealbum van een nichtje van me. Nee. Zo ja, het, er zal geen tijd zijn om die gedichten alle drie voor te lezen. Eentje lijkt me goed. Ja, ik zal, ik zal er een... Ferdinand uh, mocht ook de... geen tweede gedicht, dus ik ben, en, ben streng ja. <laughs> vannacht. Die zeer strenge directeur. Oh. Ja, ik ben een keer daarvoor over het matje geroepen bij de chef personeelszaken. En, en die zei, nou, als, hey, ik ben bang als hij dat zelf in handen zou krijgen... dat je dan op staande voeten eruit gegooid zou worden. Maar goed, ik, ik zal het dan eventjes voorlezen. Kijk, die, die, die zeer strenge directeur... Met, met zijn strenge blik. Die heet de dus Slotemaker. Okay. En, en die naam heb ik in het gedicht uh, verwerkt. Okay. Nou, hier komt het dan. Ja. Sinds ver verleden tijden... beheerst hij onze zaak. Waarvoor ik hem thans blijde... mijn complimenten maak. Met zulk een trouwe waker... gaat nooit de boel failliet. Zijn naam is Slotenmaker, Maar sloten maakt hij niet. Vanwege die ons leiden... naar rijkdom het ideaal... Zijn wij nog steeds gescheiden door deuren van metaal. Dat is uh, uh, beeldspraak dus. Hij als een notenkraker kraakt grenzels, Dus men ziet, zijn naam is slotenmaker. Maar sloten maakt hij niet. Hij laat de boel niet bakken. Hij vordert met het uur. Zijn wil zal nooit verzwakken. Zijn ogen zijn vol vuur. Hij haat een iedere staker. Steeds blijft hij favoriet. Zijn naam is slotenmaker... Maar sloten maakt hij niet. Hij roost de deuren open. Hij kraakte de grendelstuk, De zaak kan verder lopen naar welvaart en geluk. Ik schreef die zin reeds vaker. Toch luidt het eind van het lied. Zijn naam is slotenmaker, maar sloten maakt hij niet. Nou, meneer Hoefers, u zou zo in een uh, redenrijkerskamer terecht kunnen. Ja, ja, zie je wel, ja. Zo, zo dat, dat is de vorm van het gedeelte. Hé, hey, dank ja. u wel. Zie je wel. Ja.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 van zijn lief Dus ik vraag je mocht hij Echt nooit meer terug Maar het feit dat je wel ooit was Gloeit als de zon warm in mijn rug En alle dromen laat ze komen Ik, Ik weet dat een het het suiker en azijn En dan liggen ze in de scherven De kans voor nog te klein yeah Fire and Rain heet het origineel van James Taylor. U heeft het wellicht herkend. Thomas Agda schreef de Nederlandse tekst. En dan werd het suiker en azijn van het album Het Heerst. album dat dit jaar is uitgekomen van Agda en de Munnik. Wij hebben het vannacht over poëzie. Heerlijk. Ellen Dekwits was onze gast... Uh, het uur tussen 12 en 1. En nu bent u aan de beurt met uw gedichten. Bel 0800 1121. Maar een gedicht van iemand anders, dat mag ook. Maar ik wil ze graag horen. En ik heb nu aan de lijn Cecilia. Goeienacht. Dat klopt, goeienacht. Ik heb een gedicht van Slauwenhof en dat heet De Mei. En ik wil het heel graag lezen, want ik vind het zo mooi. Ik heb het altijd bij me, in mijn agenda. Als een beetje kreukelig briefje zit het er langzaam in. En het, het leert je iets over relativeren... en hoe je gelukkig kunt zijn met hele simpele dingen. De Schalmeij van De Slauwerhof. Zeven zonen had moeder. Alle heette Peter, behalve Wijnka, die Ivan heette. Alle konden werken... Eén was geitenhoeder, één vlocht vandalen, één zelfs bouwde kerken. Maar Iwan, die Wajnta heette, wilde niet werken. Op een steen in de zon gezeten, bespeelde hij zijn schoon mij. O oh, mijn lieve, mijn lustige, laat mij spelen in de schaduw van mijn korte rustige vallei. Laat anderen werken, vandalen maken of kerken. Wijnka heeft genoeg aan zijn schouwmei. Ja, uh, dat is het. De, een mooi dat gedicht van Slauerhoff. Bent u sowieso iemand die van de gedichten van Slauerhoff houdt? Nee, helemaal niet. Dit niet. gedicht, ken ik al oh. vanaf mijn middelbare schooltijd en het. Heeft het heeft hem gewoon getroffen om zijn eenvoud ja, ja. en zijn mooie gedachten. Want er zijn natuurlijk veel meer hè, beroemde gedichten die Slauerhoff heeft uh, geschreven. Bijvoorbeeld, Klopt. alleen. ik heb hem toevallig hier voor mijn neus, alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Precies. Nooit ja. vond ik ergens anders onderdak, voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak. Een tent werd door de stormwind meegenomen.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 is toch ook mooi, hè? Het mooi, is toch een ja. mooie dicht die Slauerhof. Goed. Hartelijk dank dat u Slauerhof weer eventjes... Uh, uh, uh, uh, uh, voor het voetlicht heeft gebracht, Heel graag Ja, Ja, dank je wel. Dag. Uh, dag. En we gaan verder met Har uit Amsterdam. Hallo, Mieke. Hallo. Hoi, met, met Har spreek uit Amsterdam. Mm -hmm. Hallo. <laughs> Hoi. Een eigen uh, gedicht? Ik heb een aantal eigen gedichten. Hoeveel wil je er horen? Ik moet het allemaal kort... Eén. <laughs> ja, nee, kijk... Tenminste, als het hele kortjes zijn, dat, dat is wat anders. Maar een, een flink gedicht, dan doe ik van iedereen één. Want anders ja, twee korte, komen er, twee andere korte mensen ook het. niet uh, aan de bod komen. Twee korte mag. Ja. Oké, okay, je spreekt met de Damdichter hier ook. Dus, uh, de Damdichter, niet de Damschreeuwer, toch? Nee, de Damdichter is okay. aangehouden 4 mei op de Dam. Met een, uh, een, uh, een bordje doodstil gedicht. Je bent aangehouden op de Dam? Ja, met dodendenking. Drie uur vastgezeten, met mijn hond samen. En waarom eigenlijk? Omdat je iets... Uh, omdat Ach, je alleen me deel... het woordje omhoog hield. Met doodstil, gedicht. Dat is alles. Ja, maar goed, je weet natuurlijk dat de boel dan op scherp staat, hè? Dus ja, en... in, in verband met die damscherp. Maar goed, oké. Okay. Laten we het doen. daar okay, verder niet over hebben. Laten we ik... het niet over hebben. Ik zal beginnen. Ja, Komt goed. Hier. Het heet Dicht bij huis. Op het terrasje, schuin tegenover mijn huis, vergeet ik de nadigheid. En mijn kruis. Zo bij de eerste zonnestralen in maart geeft 2012 mij kracht en een nieuwe start. Net voelde ik even, het leven is toch eindeloos. Of je nu alleen bent en relatieloos, nieuw leven maakt het leven iets minder zinloos. is number one. Oké. Okay. Nummer 2. Yes. Komt-ie. Heb ik pas geschreven. Die is helemaal de vers van de pers. Die heet... Straaljagers op de fiets. Al die zombies op de fiets... Met blik op oneindig. Letten op niets. Zoveel rijdend verstand op nul. Bevrijdend scheuren zonder gelul. Zoefend... Vliegen ze door de stad met 130 pedaalslagen per minuut maken, zich, maken ze zich snel weg op het fietspad. Oké. Okay. Nou, echte Amsterdamse gedichter, hartstikke leuk. ze leuk. Ja, hij vond ze leuk. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Ton Luiten uit Zutphen. Ja. Volgende. Hallo. Ook, ook met eigen poëzie. Ja, zeker, het, ik vind ik het wel heel jaar... leuk, want ik, ik dacht, ik, ik vraag mensen poëzie voor te dragen. mag van, ja. zich, van hen zelf zijn of van iemand anders. En de meeste mensen hebben eigen gedichten, dat is toch wel opmerkelijk. Ja, nou ik was twee jaar stadsdichter in Zutphen. Oh, leuk. En ik wil dus Utrecht uh, erop wijzen dat Zutphen <laughs> een enorme dichterstad is. Oh ja, wie komen daar ja, dan, ja, dan ja, allemaal ja, vandaan? Zeker. Nou, uh, kon... J.C. Bloem woonde hier bijvoorbeeld. Ah, kijk. Uh, wie, uh, Paul Rodenko woonde hier. Nou, dat zijn niet de minsten. Uh, dat zijn niet de minsten, hè? Nee. En jij als Nielandica weet dat natuurlijk. Nou, ik had het niet paraat, maar ik geloof het onmiddellijk. Ja, ja. ja bloem, die woonde toch in een klein dorp? Ja, Bloem? Ja, Warnsveld, maar hij werkte ja. in Zutphen. Oké. Okay. En van hem, hij werkte op de Griffie, hè, bij de rechtbank. Ja, hij kwam elke ochtend een half uur te laat. En dan werd hij door de baas op zijn vingers getikt. En dan zei hij, ja, ik compenseer het ook weer, want ik ga een half uur eerder ja, weg elke dag. <laughs> dat, dat soort grappen had uh, Bloem. Ja, JC Bloem. Nee, ja. het is een echte dichterstad. En ik heb hier even, want ik zei net in het eerste uur... dat ik hier Gerrit Kommerij had meegenomen. Ja. Weet je wel, die bloemlezing. En dat is ja. toch makkelijk, want daar staat heel veel in. Ik heb heel gauw even gekeken of Paul Rodenko erin staat. Ja. En die staat er inderdaad in, met één gedicht. En dat heet Nacht. Oh. En dat vind ik zo toepasselijk. Mag ik dat eerst even doen? ja. En toch een ze dichter dan? Weer, weer is het nacht, de stoelen staan gespitst, de spiegel wordt een zeer oud schilderij, de deur is dicht, elk ding lijkt nu verdacht. Stil staat de smalle, reigerblik van het licht. Heel mooi. Dat is Rodenko met het gedicht. Beetje, maar... Uit het hout van de morgen sneed ik een beeld, een beeld van morgenroze hout. Zo'n prachtig gedicht. Ja. Maar goed, nou uh, maar goed, Ton Luijten, ja, de stadsdichter een, van Ben je uh, nog uh, steeds stadsdichter of niet? Nee, nee, nee ik ben uh, opgevolgd door Erika Manning, die nu stadsdichter is. Het is elke twee jaar een nieuwe stadsdichter. Ja? Ik was hier de tweede, Hans Merk was de eerste. En misschien wel eens van gehoord of niet van gehoord. Uh, maar ik schrijf klassieke sonetten. En je weet natuurlijk wat een sonnet is, Ja, dat ja. weet iedereen niet meer. Tegenwege. Nou, er zijn eerst twee kwartreinen en daarna twee ja, tertizenen. En daartussenin zit dan de zogenaamde chute, en dat betekent een omslag. Ja, heel goed. Want ik vertelde laatst op een school, hier op het Baudartisch college. en uh, vroeg aan de jongens: wat is nou een sonnet? Mm. Stilzwijgen totdat een van de jongens een vinger opstak en zei. Dat is een internetprovider, sonnet.nl. Dat is literatuuronderwijs heden ten dagen. Ah, ga gaan niet, gaan niet klagen, midden in de nee, dag. Nee, ik ga niet klagen, ik nee. ga niet klagen. Nee. Mooie poëzie wil ik horen. De smaak ah. van het verleden. Mm. Zutphen, verankerd in eeuwenoude stenen, verbindt zich telkens met een nieuwe tijd. Waar dagjes mensen worden rondgeleid en horen wat er zoal is verdwenen. Conglomeraat van huizen, straten, mensen die aan voorbije tijden zijn gewend. Immers hun binnenstad is ook een monument dat standhoudt tussen nieuw beleid en oude wensen. Want elke eeuw kon vrij en autonoom zijn doen en laten en zijn tijd besteden aan breek en bouwwerk langs de Berkelstroom. En tegen dit decor, al is het maar voor even, waant men zich soms in een voorbije droom, herkent daarin de smaak van het verleden. Kijk, nu weet ik wel wanneer het gedicht afgelopen is, dan tel ik ja. gewoon mee. Wat een mooi klassiek sonnet. Ben je wel eens in Zutphen geweest, of niet? Ja, natuurlijk ben ik wel eens in Zutphen geweest. Ja, ja, ja, ja. En herken je dan een beetje de, de, de sfeer van Zutphen in dit gedicht? Ja, dat... Of is dat te veel gevraagd? Dat is iets, dat is iets te veel gevraagd, ja. ja ik ga okay. niet jokkenbrokken midden in de nacht. Nee, nee, nee. dat is iets te veel. Daarvoor ken ik Zutphen dan weer net niet goed genoeg. Okay. Maar ik vind het wel heel leuk om te horen... dat ook een toch niet hele grote stad als Zutphen een, een stadsdichter heeft. Ja, ja, zeker. Ja. ja. Hé, hey, dankjewel Ton Luiten. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dag. Goeie uitzending. Nou, ja, dankjewel. je wel. Pepijnpest? Ja, dat klopt. Wat een, is dat een... Is dat een een pseudoniem of een echte naam? Ja, dat is mijn echte naam. Oh, nou, ja. klinkt leuk. Het, het, het allintereert ja, het mooi. Hey, ja. <laughs> ja, goeie avond. Goedenavond. Goeie ja, avond. Uh, ik ben eigenlijk gewoon student, maar ik gooi hier en daar ook wel eens op, op, wat op papier. En ik zat ze even te luisteren. Ik luister, luister het wel vaker. Ja. En nu ging het over poëzie, dus ik dacht, oh. nou, bel eens op. Het leek me leuk. Ja, vind ik ook leuk. Laat maar horen wat je hebt gemaakt. Ja, ik had een uh, gedichtje geschreven. En uh, ik denk dat sommigen zich misschien daar wel in kunnen herkennen. Uh, nou, ik zal het even voorlezen. Heeft het een bepaalde vorm? Zoals ze zo uh, Nee, ja, ik nee. hou me eigenlijk helemaal niet zo aan die vorm. Nee. Dus ik gooi hier wel eens wat op papier. En dan Hoeft ook niet. Nee. Oké. Okay. Vol met leven slaap ik van binnen. Vol met liefde ga ik kijkend vreemd. Vol energie ben ik alleen met pensioen. En vol begrip kots ik je woorden. Vol verstand spring ik dromend voor de trein. En vol met jaloezie ben ik jou al lang voorbij. Vol met aandacht kijkt iedereen naar een wit papier... terwijl ik op de voorkant kijk naar mezelf. Oké. Okay. En heb jij ook ambities met je, met je poëzie? Of, of zeg je, ik doe het gewoon voor mijn lol? Nee, ja, eigenlijk niet. Ik gooi het eigenlijk altijd gewoon wel papieren, als een soort van uh, dagboek, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, ik dacht, laat ik eens opbellen en het voordragen. Ja, leuk. Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dag. <laughs> ik ga verder met... Ja, zijn er veel bellers. Heerlijk, Dat vind ik altijd heel fijn. Dat mensen kennelijk enthousiast zijn voor het onderwerp. Jitke. Ja, dag Mieke. Dag. Ik ben altijd de vaste luisteraar. Van, en, Kazaluna. Opvallig... Ja, van Kazaluna? Ja, van Casaluna. ja. voor voordat ik ga slapen vind ik heerlijk om mee in te slaap te vallen. Nou, dat is fijn om te horen. En... Uh... Ik heb een stapel gedichten gemaakt, dat is al wel twintig uh, jaar geleden. Maar... Is de dichtader opgedroogd? Die, ja, nou, ik heb andere dingen. <lacht> dus het leven heeft mij gewoon uh, opgepakt, zeg maar. En, uh, ja, de dichters, uh, ik, ben, uh, ik moet te veel zitten dan. Ja, de, je, bedoelt, je hebt gewoon geen, geen tijd meer om, om, om rustig in jezelf af te dalen, bij wijze van spreken. Ja, want dat is, dat is samen, kort samengevat. Ja. Ja. Een, beetje, een, beetje, een beetje snel samengevat. Maar goed, ja, nee. maar, dus, je hebt destijds, twintig jaar geleden, dus wel uh, poëzie gemaakt. En die bewaar je nog steeds. Ja, ik, ik schoot naar beneden. Want ik heb ze allemaal in een, uh, in een grote map zitten. En die ja. wordt dus allemaal uitleid, print, uitgeprint. Ik denk, hé, hey, dit, uh, dit is mijn moment. Ja. Mijn kans, bedoel N ik. Nou. Dus ik heb uh, Pak hem. eventjes snel, want er zijn vast wel meer... Ik heb uh, in, ooit uh, wat in een identiteitscrisis gezeten 20 jaar geleden. Wie niet? Een thera therapeutische gemeenschap mm -hmm. en uh, foute liefdes en zo. Mm -hmm. En dan heb ik er uh, een paar neutrale gedichten uitgevist. Nu twee. Eentje heet Vogeltje en de andere heet Vergeten. Oké. Okay. Vogeltje. Ik ben een heel mooi vogeltje. Licht gebouwd. Van heel dun hout. Meestal zie je mij niet, ik zit vaak in het riet. Verdwaald en wat verschraald. Nergens vond mijn hart een woning. Uh, een mij steeds bevreemdender beloning... ...voor mijn inspanningen... ...of waren het slechts uitspanningen. Steeds was ik weer vertrokken. Zij zijn er ongetwijfeld van geschrokken. Waar gaat zij heen? Zo heel alleen? Wat een vraag. Die beantwoord ik wel heel erg graag. De wind... Door mij wel bemind heb ik op mijn hand. Verrassend is steeds de plek waar ik beland. Vervelend doet het mij nog steeds niet. En dat is ook niet waarvoor God mij schiep. Dat was wel mooi. Nou, het, het tweede is uh, vergeten. Okay. Vergeten is niet meer weten hoe wij heten. Wat te doen met het visioen dat je eens zag... En toen ik tegen je zei, dag, het gaat even over twee, een andere persoon die erbij is. Snap ik, ja. Dus, dus een foute liefde. Niets te verwachten, alleen maar jammerklachten. Niets te achten, alleen maar smachten. Wanneer ik alleen kijk naar die ander en zeg, die is vrande. Een donderende beklemming als enige bestemming. Welke baan is er om te gaan? Het geheugen in deuren, niets om op te verheugen. Lege woorden, die smoorden, welk oord is het dat mij bekoort? Het onthouden van de weg door vele wouden, waar ik hoorde de tiftjaf, zag de ziraf, luisterde, luisterde, wat zouden die geluiden toch beduiden? Ik moest vergeten, zo raakte mijn geest gespleten. Maar liever het onthouden van die kronkelende weg door vreemde wouden, als klein duimpje, was voor mij geen pech. Ook wel leuk, hè? Ja, en heb je maar, ook ik, dichters die je bewondert? Uh, als ik dichter heb die bewonder, ja. ja. Uh, met vermissie, ik hou niet zo van die gedichtjes die dan over, uh, over iets technisch gaan. Die dan uh, van alles willen. Uh, Zo'n technisch, uh, zo technisch gedicht, daar hou ik niet zo van. Nee, maar welke dichters vind je de moeite waard? Uh, ja, van schoonlijk. Uh, de Slauwe wel en yeah. die Friese dichters uh, die, die wij hier hebben. Die chaber bedoel je die? Ja, nou, nou dat is een wel een beetje te wollig soms. Te om wolog. Te weten. Chad Bruinsma, dat is ook een Friese dichter, bedoel je die? Die ken ik niet. Nee. Okay. Nee, ik, ik, ken, ik ken niet zoveel uh, dichters. dichters. Ik, zit er, ik ben er een beetje uit, zoals ik je heb uh, ja. verteld. Het komt echt uit jezelf. Dus okay. ik kan niet zo goed... Uh, nee, Ik was gewoon benieuwd. Ik bedoel, soms is het ook leuk om te horen wie, wie een inspiratie is. Oké, okay, dankjewel Jitske. Ja, graag oh, gedaan. Yo, dag. dag. No. Dat was I Follow Rivers van Trigger Finger. Ik kom uit België, een akoestische versie. Ooit voor het eerst gespeeld bij Gil Belen op 3FM. We hebben het vannacht over poëzie. U kunt bellen met 0800 1121. Ik zei, ik wil gedichten horen. Leuk is dat heel veel mensen gedichten van zichzelf laten horen. Maar het mag ook een gedicht van iemand anders zijn. Ik heb hier zelf ook bundels bij me. Dus als het even zou opdrogen, dan heb ik hier nog van alles waarvan ik denk, oh, dat is ook zo mooi, dat zou ik dolgraag graag willen voorlezen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Dus dan laat ik eerst maar de luisteraars aan het woord. Letitia. Ja, goedenavond. Dag. <laughs> mooi nummer trouwens, I follow you. Ja, hè? Ja, een mooi nummer, ja. Dat, uh, het heeft ook te maken met uh, uh, waar ik nu uh, iets uh, over wil vertellen. En dat is dat uh, uh, de moeder van mijn vriendin is overleden. Uh, dat is uh, heel kort geleden, dat is maar een, een maand geleden ongeveer. Hm. En daar zit ik uh, maar over te schrijven. Want het was een vrouw, die, een vrouw die jij ook heel uh, goed hebt gekend? Ja, ja. twintig jaar ongeveer. Hm. <laughs> dus uh, ja, dat is duidelijk. En uh, we hebben zo'n uh, moeilijk proces met haar meegemaakt. Hm. En, uh, ik schrijf er gewoon nu veel over, omdat je moet verwerken. Maar schrijf je altijd gedichten als er, ge ja. als er gebeurtenissen in je leven je raken? Ja, daar schrijf ik over. Ja, Alle roeselen die in je zitten, dan moet je soms uh, uh, kwijt. En de een doet het op de ene manier, de ander schrijft erover. En jij schrijft en... poëzie? Ja. Mooi. Ja, en, ja. en heb je daar ooit iets anders mee gedaan? of? Ja, ik heb een bundel ook uitgebracht. Maar je weet dat er meer uh, schrijvers zijn oh ja. dan lezers. Ja, dus het wordt moeilijk. Rijk word je er niet van, van de poëzie. Nee, he? ja, nee een enkeling uh, dagen ja. later. Je gedachten kwijt. Ja, oké. Okay. Laat, ja. laat maar horen. Nou, ik heb het net geschreven, dus een kwartier geleden. Daar heb ik over gebeld. Ik heb nou. een kwartier geleden dit gedicht geschreven. Fantastisch. En het is Achteraf, heet het: hm. De gruwelen zoeken haalvast binnen in mij. Om draden op te pakken die het web kunnen spinnen. Gelouterd laat ik de spin leven om groot en sterk te worden in mijn eigen spinsels. Ik sla niet toe. Verweer me niet. Verduiveld kijk ik in het rond. Waar is mijn prooi? Een levend wezen om te eten? Om de dood te verklaren voor ik toesla? De gruwelen liggen achteraf in de nachtmerries van het afscheid nemen. Dat is hem. Nou, oh, mooi. Ja. ja. Ja, dat schrijf ik dan op, ja. Zomaar, dat vloeit zomaar uit Zo, je dicht ja dat Ja, dat is geleden, vlak voordat uh, ik hoorde van mijn vriendin... van uh, je ja. kunt het gedicht gaan lezen. Ja, mooi. Hé, hey, dankjewel Letitia. Het was een bent. droevige aanleiding, maar het is een mooi gedicht geworden. Dankjewel. Ja, dag. Oké, okay, dag. dag. dag. Wil van Ekeren. Dag, Mieke. Goeienacht. Ja. Uh, nou. Met een dichter in Nederland, dat is toch ja, fantastisch? Dat past er wel, ja. zeker. Uh, nou, aanleiding bij mij, uh, een vriendin uh, bezit een prachtige, mooie rode lelijke eend. En daar heb ik eens een fotoserie van gemaakt. En toen vroeg zij of ik misschien voor dat clubblad van de eend, uh, mm -hmm. dat heette 2 pktje ja. of ik daar misschien dan eens een, uh, een leuk verhaaltje over wilde schrijven. En toen dacht ik van, nou, ik ga proberen een sonnet daarover te schrijven. En dat is met wonder wel gelukt. Um, ik heb mij toen ingelezen op internet via een uh, artikeltje van Wikipedia. En uh, dan moet ik even twee dingetjes noemen, want die heb ik namelijk ook in het sonet genoemd. Uh, op basis van marktonderzoek werd aan de te ontwikkelen 2CV, hè, de Deux mm -hmm. een aantal eisen gesteld... Twee van die eisen waren dat de auto zo comfortabel moest zijn... dat eieren in een mand niet zouden breken... wanneer de auto over een stuk omgeploegd land zou rijden. <laughs> Geweldig. En dat een boer er met de hoed op in zou passen... zodat hij met de auto naar de kerk kon. Echt? Is, nou, stond uh, het echt in de... In de, in de... I in het ijzerpakket? Ja, toen die 2 cv werd ontworpen, ik geloof begin dertig jaren ja. van de vorige eeuw. Toen waren dat een van de eisen, twee van de eisen, waren veel meer eisen hoor. Ik bedoel, er moest ook een schaap achterin kunnen of uh, zoveel zakken wijn, of dit, al dat soort dingen werd, Het was echt een auto voor de boer. Nou, wat ik zeg, ik heb hem een beetje ingelezen en toen heb ik dat zo net ges ja. geschreven. Nou, nog even voor de duidelijkheid, een Chevaux betekent natuurlijk twee paarden, dus dat komt ook in voor. Uh, komt die? Ja. Ik breng u hier een ode aan de eend... die ooit de naam twee paarden heeft gekregen. Maar het woordje lelijk kom je vaker tegen... daar de eend van elke luxe is verspeend. Toch heeft ze menig boer haar hulp verleend... geen eitje brak op hobbelige wegen... en ging die boer ter kerke voor gods zegen... dan bleef ze goed mooi zitten, als versteend. Ach, lieve tweeze vee, mijn deusje vol... Jouw wulpse heupen en jouw bolle lampen. Jouw dashboardpookje en jouw linnen dak. In jou voel ik me steeds op mijn gemak. Daarom blijf ik me eeuwig aan jou klampen. En roep ik André Citroën, chapeau. Nou, fantastisch. Vormvast hè? Heel vormvast. BBA, ja, ABBA, DDE, want... ja, EDC. Ja, nee, dat, dat, dat is mij niet ontgaan. Heerlijk, Hartstikke... ja, ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, jij bent dus... Want ik had net ook iemand aan de lijn die zei... nou, die vorm, daar heb ik niet zoveel boodschap aan. Maar jij vindt dat juist fijn, die, die, die houvast van vast. Ik vind van het van. geweldig. Ja. Ik heb ook een grenzeloos diep respect voor uh, helaas Weilen uh, Drie van Vissen. Ja. Maar ook voor uh, Jean-Pierre Ravi. Ja. En ik wil ook een lans breken voor dokter Anders P. Want uh, die staat dan weliswaar bekend als liedschrijver. Maar juist hij ja. heeft de, de, de scheidslijn tussen poëzie en liedteksten... Uh, heeft hij nog dunner gemaakt. Want er zijn zelfs liederen van hem uh, als sonnet geschreven, in sonetvorm. Ja. En uh, ja, ik vind het fantastisch wat die man doet. Die man is ja. een genie. Ja. ja, weet je waar ik nou eigenlijk zin in zou hebben? Maar ik weet niet of het op uh, te vinden is. Ik kijk nu even naar de technicus. Dat, dat, ken je dat uh, literatuur van, uh, van Dotharine ja, Spelen? Ja, ja, ja, oh heerlijk. Ja, ik heb onlangs ook die, die, dat uh, boek met die acht cd's gekocht van, ja. uh, van de dokter. Ja, die, die man is geniaal. Ja. Ik ga binnenkort bij een uitvoering een liedje van hem zingen over Oost-Groningen. Ja. Dus dat, uh, ja, je, je kunt zo gek... Dat vind ik zo bijzonder van die man. Uh, hij is volgens mij de meest veelzijdige Nederlandse tekstschrijver ooit. Ik ja. Neem 150 liedjes van Dr. Antes P. en je hebt 150 verschillende onderwerpen. Ja. Het is niet te geloven. Die man is briljant. Ik zou hem zelfs zo graag eens willen ontmoeten. Ja. Maar, uh, hij leeft nog hoor. Ja, hij, hij wordt uh, 24 augustus 1993. Ja. Volgens mij hebben we het, hè, literatuur? Nee? Hebben we... Oh, want ik, dit, dit komt natuurlijk zo spontaan bij me op en dan ja. kunnen we het opzoeken, maar het is dan niet, ja. niet meteen... Uh... Ja, ik heb ook eens een keer, mag ik dat even noemen, ja. een sonet geschreven voor mijn buurtkrant. Want uh, wij hebben, ik woon een beetje in een sociaal zwakkere wijk ja. en uh, dat, wordt dan, uh, dat is dan wel mooi de zomer, maar er worden altijd bij ons in de straat met scooters gecrost en zo. Dan ja. heb ik dus eens een keer een sonnet over geschreven. Ja. Ga ik dat alleen nog doen als u dat goed vindt. Oké, okay, uh, nog één sonnet. En dan zoeken we ondertussen nog even naar dat geweldige nummer literatuur ja. van Dr. Ja, Anders nou, Peek. Ja, dat is heerlijk een nummer. Ja. ja, daar ben ik ook dol op. Oké, okay, ja. goed. Nog één sonnet. Ja. ja, de zomer heeft haar intreden gedaan. Het land is groen, de vogels kwinkeleren. De zon is morgens heel vroeg uit de veren, om s'avonds pas heel laat weer schuil te gaan. Maar breekt zo'n zwoele zomeravond aan, dan komt geheid een groepje jonge heren met scooters heel veel herrie produceren, zodat het met de stilte is gedaan. Wel nu, als ik mij daar niet aan wil storen, want ik hoor liever vogels dan motoren, dan vlucht ik korte tijd uit onze wijk en fiets ik naar een plek zo lommerijk waar ik die kleine zangers weer kan horen. Ja, dan opeens voel ik mij als herboren. Nou, hartstikke mooi. Nou, nummer literatuur, dat, dat, nou ja, dat, ja, dat is literatuur. Ja, dat is ja, literatuur. Ja, literatuur, ja, ja, ja. ja. literatuur. Literat, literat, literat. literat, literat, literatuur, ja. Die man is briljant. Ja. Nee, goed, we, nee, Maar goed, we hadden dat niet voorbereid. Dus het, nee. het is op een of andere manier hier niet zo goed uh, op, nee. op te vissen. Uh, maar goed, dat geeft niet. Dan gaan we dan een andere keer nog draaien. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, ja, fijne ja. dag. Ja. Dag. Ja, we gaan verder met meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Ook een uh, doctorand Sp fan. Oh ja, schitterend, ja. Oh, ja, die, ja die, inderdaad, die man is hartstikke mooi, ja. komisch. En, ja. Uh, ja, hij is heel goed. Ja. Maar goed. Ik heb vroeger zelf eens een keer geprobeerd om, om een gedicht te schrijven. Dan heb ik nog één, kan ik me nog herinneren. Lieve Jezus, maak me blij met u te sterven zij aan zij. Maar eerst ik en dan gij. Dat, dat was het? Ja, maar je niet. Dat is je gedicht? Ja, dat is, uh, ja, je kunt eruit halen wat je wil. Jazeker. Eerst, eerst had je het christendom. Ja. En daarna komt het uh, individualisme. Mm -hmm. en daar wat gaat, gaat het over. Ja, ik moet het nog even verwerken. <laughs> ik dacht dat het over nee of zo gaan. Jazeker, ja, dat is, uh, ik vind ik ook heel mooi. Uh, ja. Ja. Even kijken hoor. Laat schone zielen eisen. Ik hou van platte, populaire wijze. Maar met de puntjes duidelijk op de i. Oké. Okay. Oké, okay, nou okay. dankjewel. Lekker kort en bondig. Lekker kort en bondig, heerlijk. Want dan hebben we nog tijd ja. voor iemand als? Dankjewel, meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dag. dag. Hoi. Rob Engelsman heb ik nu. Ja, dag. dag. Mevrouw Mieke. Uh. Um, ze komen allemaal weer voorbij. Wie? Ik heb dokter Anders P. Uh, wel een paar keer ontmoet. Ja, ik heb hem ook wel eens ontmoet. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ja, het is een enige man. Hij, ja, hij is zelfs op een feestje van me gespeeld. Kijk aan. En Drick van die ken ik ook heel goed al, nog uit mijn studententijd. Mm. Veel verdriet de laatste jaren na de dood van Driek. Ja. En dichter des Vaderlands ja. geweest, en uh, mijn gast uh, tussen 12 en 1 was Ellen Dekwits. En die heeft de ambitie om dat te worden. Ja, weet ik. Ja. Nou, okay. Ik wens ze veel succes. Ik, hoop, ik hoor ik veel talent. Het. Juist. Ja, heel, heel een hele goede dichterrest, denk ik, dat. Okay. en dat... Slim en geestig. Ja, zeker. Hey, ja. En wat zou jij willen... Uh, nou, moeten... uh, zij had het ook over Johnny van Doorn. Ja. En dat riep veel bij me op, want ik heb uh, een paar jaar geleden heb ik een monoloog uh, uitgevoerd... ter ere van Johnny. <coughs> Hommage. Meneer E. in het zuur van Johnny, geheten. En uh, zodoende uh, ben ik daar veel mee bezig geweest. En, uh, daarom wou ik iets voordragen wat niet van hemzelf is, maar uit herenleed. Ja. Wat hij doet in een van de herenleden, de laatste, waarin hij nog meespeelde. Dat was met Armando en met Sherry ja. van Duins? hè. Ja? en met Sherry Duins natuurlijk. Ja. Sherry Duins, ja. Sorry. En uh, dat wou ik dan... Even gaan doen. Het is niet helemaal een gedicht, denk ik. Misschien een stukje proza of toneelstuk. Maar het zou net zo goed een gedicht kunnen zijn. En het heet De Pauwen. Oké. Okay. Ik uh, moet de microfoon eventjes iets van me afhouden. Want uh, je kunt wel zeggen dat het wel luidkeels gaat. Oké. Okay. Maar... Anders draaien wij hier wel dicht. <laughs> Oké. Okay. Okay. Goed, gaan yes. we. Ja. Just heb ik slechts twee polen als boet? Een meer niet. De bouw heeft een twee-poter aan het vat. de bouw een korte broek en een flinten. Hem, hè? Ja. Maar, ja. Dankjewel. Het was uh, Johnny van waardig Ik kan niet anders zeggen. Dankjewel. Sorry, hij is, heeft het ook eens een keer gehoord. dat ja. is ook zeer gecharmeerd. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. We hebben nog zes minuten. Ja. ja. En ik ga nog even uh, Hans Engel het, de gelegenheid geven om uh, een zelfgeschreven gedicht over Amsterdam te laten horen. Ja, goedenavond. Dag uh, Hans goeden Engel. Goeden oh, goedenavond. Het gaat over de Noordermarkt. Het gaat als volgt. Noordermarkt. Markt van zaterdag kriekens vroeg, de kramen vol, zo ook de kroeg. Kruiden, broden, vissen, fruit, alles draait om bio-bio, is uw bruid. Heb je dit, heb je dat, wat kost dit, wat kost dat? Vingers, ogen, veel gezichten, wie voor bio-waren buigt, zal waar zwichten. Biomarkt. Uw Noorderkerk met zoveel ramen, heidt en wijd de tijd boven al uw kramen. Markt van soesjes, snoesjes en specerijen. Markt van bloesjes, blosjes en dikkerijen. Oh nee, andersom. Markt van specerijen, soesjes en snoesjes. Biomarkt van dunne dijen, blosjes en bloesjes. Nou, ik ken die markt. Het is inderdaad een, een inspirerende markt, dat blijkt maar weer. Ja. Ja. Leuk. Ja. En uh, ja. maakt u vaker gedichten? Jazeker, ja, dat vind ik eigenlijk leuk. Daar ja. treed ik wel eens mee op. En okay. uh, ik vind het leuk om er een muziekje bij te maken of iets op de viool te spelen of te tokkelen. Ja. En ik had nog een leuk gedicht over een tijdsgedicht. Nou, weet je, we hebben nog een andere dat iemand. heel kort. Nou, heel kort dan. Een heel kort ja. ja. Zo'n zin. Ja, okay. Zo'n zin om lekker te rennen op papier, uh, ruitjespapier... of op grasveldjes waar het lekker rennen is. Zo'n zin om lekker te rennen op papier of A4'tjes... met grafiet op 3H of soms liever grafiet 3B. Geen 3A. Nee, nee, nee, geen 3A. als 4C. 4C was een schoolklas, evenals 3A. Geef mij maar 4A of liever A4. Geef mij maar A4, 80 grams of ruitjespapier om lekker te rennen. Dank je wel, Hans Engel. En dan gaan we als laatste luisteren naar John uit Friesland. Dat, John. Hallo. Ik hoop dat het niet te lang is wat je hebt. We hebben nog een minuutje of drie. Kan dat? Ja, ik, ik heb begrepen dat ik uh, acht regels mocht doen. Nou, we, ga, kijken, we, we kijken wel hoe ver we komen. We gaan, nou, wat okay. voor verlicht is ik, het, uh... ja? Vertel ik heb Slauerhof even, uh, uh, even uh, ja. voorbij horen komen. Zeker. En ik dacht, ik heb van de zomer een paar wandelingen gemaakt met mensen. Slauerhof-wandelingen. En daar had ik een boekje bij gemaakt, dus er is een klein gedichtje. En die Slauerhof-wandelingen die waren in Friesland? Ja, die waren ja. in Friesland. Okay. Van Leeuwarden naar uh, Jorbert. Ja. En van Jorbert naar Raart. Ja. Dat is namelijk de route die hij met zijn uh, geliefde Helene ook een paar keer heeft uh, gefietst. Uh -huh. Wij hebben hem gewandeld. Ik mooi. heb een acrosigon op zijn voornamen, Jan Jacob. Oké, okay, nou... Uh, hij was dus nogal een recalcitrant persoon, hè? En ja. dat uh, sprak mij wel aan. Want dat bent u zelf ook? Uh, ja, mag je wel zeggen. Okay. Jan dus, Jacob. Ja, oké. Okay. Jij opende voor mij een vergezicht... al in mijn onbevangen jaren... nog voor ik van de poëzie iets wist. Jij wees op onze vrijheid van gedachten... Als vogels boven zee die het land verachten, Conform de regels, alles onder dwang en plicht. Of daartoe slechts wij op de wereld waren. Betekende voor jou als lag je in je kist. Dat was Jan Jacob. Ja, dus ook een, een, een agrosticon, hè? dat is een naamdicht. Waarbij dus de, de eerste. Uh, letters van iedere regel tezamen dan uh, de naamvormen, hè? De ja. Wilhelmers is daar het, uh, het voorbeeld van. Precies. Maar goed, de, de, toch ook die vaste vorm die, uh, die, die Nou kiest. ja, dit is een van de weinige vastvormige gedichten die ik heb gemaakt. Door... Ja? Ik geloof zelfs het enige akrostiek oh, ja? dat ik ooit heb geschreven. Maar ik heb dus wel wat, uh, wat andere dingen. Uh, ik schrijf ook wel eens in rijm, maar ook vrije vorm. Ja. Ik doe van alles. En, en publiceert u dat of treedt u daarmee op? Nou, dat is een paar keer... Ja, Ellen Deckwis ken ik ook. Oké. Hebt u wel eens geslemd met haar? We komen we elkaar wel eens tegen. U bent ja. ook een slam poet? Um, selden. Zelden. Ik ben daar iets te bedaagd voor. Die slammers die zijn mij iets te ras. Iets, nou, ik heb van haar begrepen dat er zelfs iemand van 86 nog meedoet aan die slam, Ja, maar uh... die winnen nooit, hè? <laughs> <laughs> dus het, moet, het is een, een strijd, dus ja. ja. Als je aan zo'n strijd deelneemt, dan wil, dan wil je niet als kansloze te zijn. Tenminste, dat zit niet in mij. Nee. <laughs> dus dan denk ik van nou, ik ga maar... Maar ik sta bijvoorbeeld in, in Eilders. Ken je Eilders? Ja, moet je wel kennen. In Amsterdam bij het Leidseplein? Ja, in Amsterdam ja, Leidseplein, ja. Ken ik. ja. ja. ja daar, daar komen nou echt dichters van alle plamage, ja. dus daar, daar pas ik ook nog steeds in. Ja de oude heer Agenende, ver in de tachtig. Die komt ja. daar dus ook nog. Ach. Een geweldige dichter overigens. De poëzie leeft in Nederland. Zoveel is mij wel weer duidelijk geworden deze nacht. Dat is fijn, he, om dat te ja. ervaren. Dat vind ik heel erg fijn. Hartelijk okay. dank, John ja, uit Friesland. Ja, u, was de laatste, ja. u was de laatste beller. We zijn aan het einde gekomen van deze uh, fijne poëzienacht. Tenminste, dat vond ik. En nu hopelijk ook. Um, zometeen kunt u luisteren naar de EO... met het programma Dit is de Nacht... Morgen in Casaluna de winnaar van de VNG schrijfwedstrijd Ter eeuw van het eeuwfeest van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus ja, volgens mij gaan we dan weer aan de literatuur. Nou ja, het is toch heerlijk gewoon. Ik wens u nog een hele goede nacht. Dag, tot gauw. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen.